En phone Ach, Project X haren, het is één grote hype. Een meisje die uh, vergat bij een Facebook-event voor de verjaardag wat ze aanmaakte... eventjes uh, uit te klikken dat het om een openbaar evenement ging. dat ze alleen de vrienden uitnodigen. En nu komen er, ja, wat is het? Uh, Leo, jij hebt dat op internet gecheckt, de laatste cijfers ongeveer. Hoeveel ja, komen er? Gisteren, nou ja, gisteren was het nog minder, maar het zijn er nou echt heel veel. Ja. 140.000, ik ja, weet het niet. Belachelijk, hè? Het, het gaat echt, iedere keer worden er, er meer. Nou, laten we zeggen dat er een mannetje of vijf, uh, zesduizend uh, echt misschien komen. Ja. Ja, weet je, ik zou lekker wegblijven, want volgens mij gaat er niks gebeuren. Maar, weet je, dan vind ik wel dat we dat een beetje... Wat is er nou uh, voor een bedrijf... Kijk, als je een bedrijf zou bellen, even wel. Want het is natuurlijk een illegaal feest, hè. Mm -hmm. Werkt een bedrijf dan mee, vroeg ik me af. Dat weet ik niet. Wat hebben we nodig voor zo'n feestje? Uh, nou ja, catering lijkt me sowieso wel handig. Gewoon hapjes en drankjes dus. Even bellen? Even een cateringbedrijf B ja, bellen? Ja, ja, ja. Ja, is goed. feestje? Ja. Uh, morgen met Mark. Hiervoor. Ja, Mark. Goedemorgen met Gaardhuis. Hallo. Goedemorgen. Uh, ik vroeg me af, kan ik bij jou een aanvraag doen voor wat catering? Ja, zeker. Dat ja. kan. Oh, dat is ja. hartstikke mooi. Ja. Uh, het is wel korte termijn, aanstaande vrijdagavond. Dat is uh, inderdaad korte termijn. Ja. Waar gaat het precies om? Uh, het gaat om een, uh, nou ja, een vrij groot verjaardagsfeest rond een uur of acht vrijdagavond. Ja. Ja. Uh, we verwachten op dit moment pak een beet 6000 mensen. Ja. Het zou zijn in de Stationsstraat 33 in Haren. Ja. En het zou gaan om ja, wat, wat, wat simpele dingen. Petit voertjes, worst, kaas, uh, haring. Ja, van alles wat. Dat er wat te knabbel is. Kaas, haring. Maar ook uh, uh, wat voor haring? Moet het echt op roggenbrood ja. zijn? Of uh, moet nou, het, het, het liefst, een hapje? Of moet gewoon, uh, het liefst in, in hap, weghapbare vorm eigenlijk. En dan kaasblokjes. Ja. Wil je die dan leuk aangekleed hebben? Met, uh, nou ja, ik noem maar even met een drijfje. En dan oude kaas, jonge kaas. Ja, komaan. ik weet niet wat je op zo'n korte termijn kan realiseren, natuurlijk, Mark. Ja, dus, uh, nee, dat, moet ik, dat moet ik inderdaad ook even overleggen. Het is wel uh, belangrijk dat het, want het, is, het, het zal waarschijnlijk grotendeels buiten plaatsvinden, omdat er zoveel mensen komen. Ja. Uh, dus dat het uh, wel regenbestendig uh, hapjes zijn, zeg maar. Dat het niet bij de eerste, de beste spetter, dat het uh, weg is. Nee, precies. We zetten wel wat tenten neer. Ja. En uh, er staat ook wel wat uh, beveiliging omheen. Uh -huh. uh, politie uit haar en zo. Maar uh, dat het wel uh, Project X bestendig is, zeg maar. Ja, oké. Okay. Ja. En van welk bedrijf is het? Uh, het is in principe particulier. Particulier? Ja. Oké. Okay. Project X noemen we het. Misschien gooien we daar nog even een uh, kamer van koopbondertje tegenaan tegen die tijd. Maar uh, voorlopig is het particulier. Ik ga eventjes met de keuken overleggen. Kijk even wat er ja. mogelijk Ik bel je even van een half uur terug om het uh, definitief te maken. Dat ik ga nog even rondbellen. Goed, Helemaal goed, dankjewel. Hoi, oh, beveiliging. Zouden die meewerken? Goedemorgen, u spreekt met Menno. Menno, goedemorgen met Gaardhuis. Hallo. Goedendag. Uh, ik heb een vraag. Het is nogal korte termijn. Aanstaande vrijdagavond hebben wij een feestje. Ja? Of na nou, feest, laten we zeggen. Ja. Uh, mannetje of 6000 in haren. Uh, verjaardagsfeest, verjaardagsfeest. Ik heb er gisteren wat over gelezen. Ja. ja, en daar zoeken wij nog wat beveiliging voor eigenlijk. Volgens mij waren dat meer dan 6000. Ja, we, we zetten het nu eventjes op gemiddeld in. 6000 man. Uh, okay. Nou heb ik al catering geregeld de party tenten. We ja. hebben alleen even wat uh, mannetjes nodig. Eventueel pff, confrontatie met je politie zou kunnen. Okay. Maar ik weet niet wat jullie nog beschikbaar hebben op zo'n uh, korte termijn natuurlijk. Ja, eh, uh, goh, dat moet ik echt eerst even gaan overleggen met onze planning. Snap we zitten, ik, tuurlijk. Ze zitten momenteel behoorlijk vol. Want hoeveel zou je nodig hebben, man, mannetje op 6000? Hoeveel beveiliging zou erop moeten? Nou, hoe, uh, wat, wat wordt er opgezet? Wordt, wordt, wordt het, het begin van het dorp bij jullie wordt het afgezet? Of, of gaat het alleen om de stad? Ja, volgens nog zetten ze het hele dorp af met de politie. Wel, hè? Ja. Okay, wat, wat, en dan wat, hopen wat, wij die... dat we al binnen zijn, laat het zo zeggen. <laughs> jullie hopen dat je dan al binnen bent? Ja, hopen wij. Dat okay. we niet te laat zijn voor de afzetting. Maar in principe wordt het dus gewoon goed afgezet. Ja, maar wat, is, wat, wat, uh, wat wordt de taak van de beveiliger dan? Nou, om uh, ongenode gasten buiten te houden. Hè? Mensen zonder kaartje. Eventueel uh, burgemeesters die uh, het feest willen platleggen. Oké, okay, dus dat, uh, dat, dat werkt eigenlijk. Oké, okay, uh, even kijken. Evenement. Feest. Aankomende vrijdag. Lastige politieagenten. Dat okay. soort dingen, hè? 6000 bezoekers. Ja. Volgens nog, volgens nog hoor. Het kan ook meer worden, maar dan hou ik je nog op de hoogte. Oké, okay, open locatie, binnen locatie. Open locatie, volgens nog. In Het huis zelf kunnen er misschien 150. Oké. Okay. Het gaat ook echt om, om het uh, om het stukje wat afgelopen, uh, of gisteren in het nieuws was. Om, om dat, om dat feest. Ja, daar wil ik niet te veel over uitweiden. Want je snapt dat het nogal uh, hè? Yeah. precair is allemaal. Maar het meisje wordt 16 moet goed gevierd worden, vinden wij. Dus, uh... Oké. Okay. Uh, personen hebben allemaal een uitnodiging. Ja, via Facebook, dus dat is allemaal goed geregeld. Goed. Ik ga je zo even terug willen. Helemaal goed. Dankjewel. Ja, jo, dat is goed. Dag. Dag. Slam FM. Phonefuck.